De cijfers kunnen nog tot lastige slotbesprekingen leiden. Minister Verhagen van Economische Zaken gaat kijken naar mogelijkheden... om 60 mensen bij de scheepswerf in Graven aan het werk te houden. De werf vroeg gisteren surciance van betaling aan. Aan het besluit van de werf ging een wekenlang getouwtrek... om de bouw van twee schepen vooraf. De werf had daarvoor geen vergunning, maar kreeg die uiteindelijk toch van de gemeente... toen minister Verhagen zich ermee bemoeide. Verhagen is daarom verbaasd dat er nu toch surciance is aangevraagd.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 Het gerechtshof in Arnhem heeft een man in hoger beroep tot 21 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn tante. Het hof acht bewezen dat hij de vrouw in januari 2010 met meststeken om het leven heeft gebracht. De man van 44 lag voor de moord al tijden overhoop met zijn familie. en nam geen genoegen met zijn aandeel in de erfenis van zijn vader. Van de rechtbank had de verdachte nog 15 jaar cel en tbs gekregen.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 Hoeveel invloed hebben burgers eigenlijk op de politiek? En hebben volksvertegenwoordigers wel voldoende door wat er leeft in het land en waar de burgers zich druk over maken? In het Haagse, vanavond om tien voor half negen bij Max, Nederland 2. De Betere Badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst vakkundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de Betere Badkamer.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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast maakte op zijn zestiende zijn eerste stukje voor de toen machtige Haagse courant. En dat was de start van een romantische jongensdroom die. Eindigde toen hij hoofdredacteur werd van de inmiddels noodlijdende Haagse Courant. En daarover schreef hij een journalistiek jongensboek. De dag dat de krant viel. Hier is Peter de Horst. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 18 april... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via het gastenboek van onze website radiokunstof.nl. Doe dat nu, want wij vinden dat leuk. En dan kunnen we die vragen ook nog even voorleggen aan mijn gast van vandaag... Peter Terhorst, welkom. Dankjewel. Vlak voordat we begonnen, uh, toen vertelde jij... want we gaan het zo even over rectificaties hebben... Uh -huh dat uh, jouw bloedeigen oude Haagse krant, althans gewezen Haagse krant... heeft moeten rectificeren op een artikel over jouw boek, wat ja. hier voor me ligt. Ja, dat is toch wel... Het was eigenlijk wel buitengewoon grappig. Uh, mijn boek werd gepresenteerd in Den Haag en het heette De Dag dat de krant viel. En een stukje in HD Haagse Courant, wat dus de krant is... die mijn oude Haagse krant heeft overgenomen. Daar stond boven en twee keer in De Nacht dat de krant viel... Sommige fouten in de journalistiek zijn onbegrijpelijk. Ja, zoals deze. Ja. deze. En eh, dacht jij dan niet, dit is gewoon een, een zoete wraak van een redacteur... die je een keer in de wielen hebt gereden toen je hoofdredacteur was? Nee, of? want ik ken de redacteur niet gedaan. Ik heb hem ook even gebeld en, en duizendmaal sorry. En ik zal het verbeteren, maar dan staat er dus een berichtje in de krant... waarvan de lezer, denk ik, zich zal afvragen. Hoe, hoe kan het? Ja. Wat ons dan toch weer opviel is dat jij waanzinnig veel stukken in de krant hebt. Het boek is net uit en werkelijk iedere zichzelf respecterende krant heeft meteen al een recensie geschreven. En ook niet zo mals, hè? geen honderd, honderd woorden, gewoon ja. echt fikse stukken. Ja, jij, jij glimlacht erbij en dat is volkomen logisch, maar <laughs> ik zit ook hier. Maar het is toch gewoon eigenlijk een heel klein, zelfbevlekkend wereldje, hè? die journalistiek. Dat jullie dan... Want sommige boeken moeten soms al een half jaar wachten voordat ze geïncenseerd ja. worden. Ja, maar het boek raakt de tijdgeest, denk ik. Um, he, er, er is natuurlijk iets aan de hand met kranten. Um, en het is natuurlijk iets wat journalisten, die nu bij kranten werken bijzonder bezighoudt. Dat merkte jij ook, bijvoorbeeld bij de presentatie in Pulgi in Den Haag was dat? Jazeker, en je merkt het in alle gesprekken, mensen die reageren. Um, iedereen weet dat het niet meer zo goed gaat met de kranten als vroeger. En iedereen vraagt zich af waar het moet eindigen. Um, en sommige mensen maken de vergissing te denken dat ik dat weet... Wat natuurlijk niet zo is, want als ik dat wist, was ik nog nee. wel ergens hoofdredacteur. Dat is waar, maar je oppert wel het een en ander in dat boek. Uh, het is eigenlijk een, een mooie mengeling tussen persoonlijke verhalen... je persoonlijke geschiedenis, zowel als correspondent, als chef nieuws... als hoofdredacteur, uh, als wel uh, uh, ja, een, een, toch een, een, een losse los uh, licht op de voeten analyse van, van de wereld, die krant heet. Ja. De krant die vroeger een meneer was. Zou je hem nog meneer willen noemen eigenlijk? Um, maar Het is wel een meneer in verwarring. Um, een meneer die ook een beetje zijn hoed kwijt is. meneer in een midlife crisis? Um, of niet is ja, dat? Ja, maar het is een meneer die ontdaan is van zijn gezag en zijn status... net als heel veel andere instituties. Hmm. In die zin is het niet uniek wat er met de krant gebeurt. Ik heb mijn memoires geschreven. Uh, en voor mij is de journalistiek... Uh, uh, een heel groot kuifje-avontuur geweest. De komt, dat is dus iemand met kniekousen aan, dat is geen meneer. Dat was een meneer, een <laughs> jongetje met kniekousen aan het begin... Uh, die op zijn twaalfde begon te schrijven. En hij eindigde uh, als hoofddirecteur een hele andere tijd. Op zichzelf zijn de memoires van Peter de Horst... Is natuurlijk niet zo verschrikkelijk interessant, want wie is Peter de Horst? Maar uh, uh, waarom ik het de moeite waard vond... was om als verslaggever naar die tijd te kijken... Ik ben veel meer altijd een verslaggever geweest dan een opiniejournalist. En um, zowel die hoogtijdagen van de krant als de neergang te beschrijven. En dan niet als een boek voor journalisten, want dat had ik absoluut niet voor ogen. Maar ik, ik wilde een boek schrijven voor iedereen die van een goed verhaal houdt. En iedereen die een krant leest en misschien zelfs wel daaraan gehecht is aan het medium krant. Dat zeker, maar ook iedereen die aanvoelt, en dat, dat geloof ik, dat er een hele grote cultuurverandering aan de gang is ja. met de neergang van kranten. We gaan daar zo over doorpraten. Ik wil even wat, de, wat nieuws uit de kranten. Uit, uit een van de kranten aan je voorleggen. Aan een, een krant die echt zeer, zeer meneer is genoemd altijd. NRC Handelsblad. Je kent de krant, want je hebt ervoor geschreven. Die heeft vandaag zijn excuses bij monden van Peter van der Meers, de hoofdredacteur, moeten aanbieden aan de Volkskrant. Omdat NRC-journalist Kees Banning ervan beschuldigd wordt dat hij stukken deels over heeft geschreven uit een bericht uh, uit de Volkskrant. Citaten uit een nieuwsbericht over het Russisch olieconcern. Luc Oil. En vanmiddag in de middageditie van NRC Handelsblad... Uh, heeft de krant uh, bij correcties en aanvullingen gezegd... sorry dat dit gebeurd is. Uh, er zal een gesprek, gesprek tussen de verslaggever en de hoofdredactie volgen. Uh, citaten zijn gewoon overgenomen. Uh, wat vind jij daarvan? Hoe zou jij daar als uh, hoofdredacteur mee omgaan? Ja, het mag natuurlijk niet. Hè. Het is een soort doodzonde. En zeker bij de NRC is het nu heel lastig... omdat het begint te stapelen en NRC kon zich dat nu na de Friso-kwestie echt even niet meer veroorloven. Ze mogen uh, geen fouten meer maken. Nou ja, even een tijdje rust zou wel goed zijn. Dus uh -huh. ik kan me voorstellen dat de hoofdredacteur zich nogal zorgen gemaakt hierover. en uh, ja Ik zou met de redacteur spreken en kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik ben ook niet zo snel van het veroordelen. Ik ken Kees Banning toevallig. Dus Hij is altijd gekend als een, als een hele integere, goede journalist. Hij noemt het deadline stress. Ja, het is en da ook daar kan ik me iets bij voorstellen, uh, dat er een soort blackout is. Uh, vergeet niet, hè, er wordt natuurlijk heel veel gepikt in de journalistiek. Mm -hmm. uh, kranten die elkaar overschrijven... Um, Zoekmachines radio, die uh, overgeschreven precies, worden? Precies, radio en televisie die weer van kranten pikken. Uh, uh, en omgekeerd. Maar... Nou, als er iemand was in de journalistiek in Nederland... die daar zo ontzettend mordicus op tegen was, dan was jij het wel. Jij staat bekend als iemand die vindt dat werkelijk elk feit in een regel gecheckt... en nog een keer gecheckt ja, moet worden. Ja, dat vind ik ook. En, dan zou je toch en, denken dat je ook heel streng bent in je oordeel daarover? Absolu absoluut. Absoluut vindt het ook, als het waar is uh, voor de NHC uh, ja, een, een doodzonde. En ik kan me ook voorstellen dat daar uh, maatregelen opgenomen moeten worden. En wat, wat is dat dan, ja, in het geval dus, van de doodzonde? Ik weet niet precies wat... Uh, ik zou iemand niet voor zoiets ontslaan, want ik kan me de deadline stress heel goed voorstellen. Maar uh, ik geloof dat de NAC ook nog een mogelijkheid is van schorsing. Of, hij, hij heeft natuurlijk al een uitgebreid mea culpa nu uh, laten horen. Uh, ik denk wel dat het goed zou zijn als de journalistiek een beetje nadenkt en een beetje doordenkt over wat... Uh, wat dit eigenlijk betekent, zonder er meteen zo'n enorme hype van te maken. Want vergis je niet, hè, uh, hoe verder weg van Nederland, hoe minder erg we het vinden. Buitenlandse correspondenten schrijven natuurlijk heel veel over uit buitenlandse kranten. Uh -huh. Omdat ze dat niet kunnen checken. Dat gebeurt. Uh -huh. um, of ze, en daar zullen ze ook zelfs wel eens quotes uit, quote uit gebruiken. Zie ik dan nu een zwembad voor me met een correspondent eraan... die dan een paar kranten en dan wat vertaalt... En... Verder een heel aangenaam bestaan heeft en dat dan doorbelt of doorvast of door. Nou, de luien doen geval? dat. De luien doen dat wel eens, ja. ja. Zeker. Dat, dat is ken ook... je uit je eigen praktijk ook. Nou, niet of uit mijn praktijk? Nou ja, maar je hebt een praktijk als correspondent. Maar ik, Graf, ik ken maar wel bedoel. collega's die het zo makkelijk ja? deden, ja. ja. Absoluut. En dan heb ik het ook weer niet over uh, uh, collega's uit eigen land hoor, maar ik heb ze wel gezien. Ja. En als je wil, met name hoe verder weg het land, hoe moeilijker het te controleren is. Ja. Ja. Wij lezen niet elke dag bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse kanten. Nee. En hij wel. Um, dus er gebeuren dingen die niet kunnen. Um, alleen, uh, van een krant als Energiehandsblad Hansblad mag je absoluut verwachten dat het niet gebeurt. Nog niet zo heel erg lang geleden heb jij een warm doorgehouden voor een fusie tussen NRC en de Volkskrant. Ja, ze zijn nu zelf begonnen, ik. wou <lacht> <Ik, ik, lacht> maar <lacht> zeggen, ze nemen gewoon een voorschot. Ja. Sta je daar nog steeds achter? Hè? Want jij zei toen, dat was wel weer een grappige opmerking... ja, wat Filip Remarke in de Volkskrant uh, schrijft als correspondent... dat kan net zo goed in de NRC Handelsblad en vice versa. Oftewel, ja. die kranten zijn eigenlijk gewoon naar elkaar toegegroeid. Ja. Van een heel linksrige krant, een beetje zuur werd er vaak gezegd... van de Volkskrant, hè, en, en een liberaal rechtsliberale krant als NRC, Dat is steeds meer gemiddeld, ja. gepolderd geworden. Ja. Nou, kijk, begrijp me goed. Ik zou willen dat ze allebei bleven bestaan. Want ik heb zelf uh, op, op beide kanten een amendement. Dit speelde een paar jaar geleden... toen ze allebei nog lid waren van PCM, de uitgeverij PCM. Mm -hmm. Inmiddels is dat, zijn die eigendomsverhoudingen natuurlijk veranderd... en zitten ze niet meer in één uitgeverhuis. Uh, maar toen stelde eigenlijk niemand de vraag... waarom zou die kranten niet gewoon samen gaan? Want... Uh, ze zijn ontzettend op elkaar gelijken. En met een, met een krimpende krantenmarkt... is het misschien niet zo gek om te bedenken... dat er uiteindelijk maar plaats is... voor één kwaliteitskrant uh -huh. in Nederland. Um, en ik zie niet zo gek veel verschil... meer tussen die kranten. Sterker nog... Uh, wat je de afgelopen twee jaar hebt gezien. Is dat, dat de NRC... Uh, in benadering, in toon en in onderwerpen... juist steeds meer de Volkskrant is gaan opzoeken. Um, dus alles staat of valt... met de, het e de economische overleving... van die twee kranten. Uh -huh. uh, mocht het... Mochten de, de oplagedalingen aan beide kanten sterk uh, doorgaan, dan kan ik uit eigen ervaring wel de voorspelling aan. dat die uitgevers van die twee kranten eens een keer met elkaar een kopje koffie gaan drinken. Uiteindelijk komen we dus gewoon, kom, komt het wel tot die fusie? Dat weet ik niet, maar, maar uh, de, die ik kan me op, voorstellen. de cijfers die lopen eigenlijk. Uh, ja, ik terug. kan me voorstellen dat op termijn in Nederland plaats is voor één kwaliteitskrant. Zou je daar rouwig om zijn? Nee, want ik zie, ik zie steeds minder de verschillen. Dus het maakt niet uit. En. Uh, uh, alleen of dat allemaal nog... Uh, kijk, en, uh, in die zin ben ik niet de grote krantengoer, begrijp me goed. Nou ja, dat is ook helemaal niet wat ik pretendeer te zijn met dit boek. Maar je kunt je wel voorstellen dat bij, bij die afkalving... die kranten ook, uh, ook zelf nieuwe middelen, manieren gaan vinden... om te blijven voortbestaan, wat misschien weer een fusie... Uh, niet nodig, maken. Nee, nou gisteren kwam het bericht dat de krantensamenwerking bijvoorbeeld echt heel fysiek wordt. Uh, de ochtenddagbladen van de persgroep enerzijds met de al samenwerkende partijen TMG, Wegener en NDC, die gaan de distributie van kranten gaan ze anders doen. Ja, nou, dat is heel dus, terecht. Natuurlijk. En die hebben dat ja. gewoon al samengevoegd ja. en dat wordt in ja. 2013, wordt dat dan echt een feit? Ja. En uh, dat wil zeggen dat er dan gewoon één jongen is... die gewoon al die kranten door de bus doet, ja. als ik het goed begrijp. Nou ja, maar je ziet het ook bijvoorbeeld inhoudelijk uh, bij de redacties. Parol uh, Parool gaat steeds nauwer samenwerken met het AD. Hè, wat mm. natuurlijk ook een krant is van... ze zijn allebei kranten van de persgroep. En je kunt je ook afvragen, zoals vroeger... als we als, als, als Olympische Spelen waren... stuurde elke krant daar eigen verslaggevers naartoe. Nou, Hoe identiteitsgevoelig was nou sportjournalistiek? Ik weet het niet. Uh, dus als je moet bezuinigen en als de inkomsten teruglopen... is het misschien niet zo gek om dat met elkaar te doen. En dat doen kanten ook al heel lang en heel veel... bijvoorbeeld via de gemeenschappelijke persdienst. Ja. Even een, een, een ethisch vraagje. Ik zat je boek te lezen en ik dacht op zekere momenten... wat is er ongelooflijk veel geld verspeeld eigenlijk... in die krantenwereld, op die redacties. Ja. Door mensen die gewoon uh, ja. nou, invlogen, uitvlogen. Ja. Waar gingen ze naartoe? Ja. Bakken geld kregen ze mee, ze kregen een chauffeur... ze kregen een huis en ga zo maar ja. door. Mevrouw, het was heerlijk. Het waren heerlijke tijden. Ik heb, ze, heerlijk. ik heb ze niet meegemaakt. Ja. Uh, heeft... heeft de journalistiek het eigenlijk ook niet gewoon aan zichzelf te danken... dat het nu zo'n armoedig bende is geworden. Nou, voor een deel. Uh, ja, je ziet natuurlijk wel vaker dat uh, mensen die er middenin zi zitten... niet zien wat er aan de hand is. Hè? Ik bedoel, je leeft in een soort comfortzone ook. Uh, dus dat is logisch. En er werd verschrikkelijk veel geld verdiend. En, uh... Je leeft in een comfortzone en je weigert naar buiten te kijken. Nou ja, maar de bedreiging was misschien ook niet zo urgent lange tijd... Uh, totdat hij ineens wel urgent werd. En toen moesten heel snel de bankings worden verzet. En dat heeft de afgelopen, bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar bewegen. Dan heeft dat duizend. Redacteuren van de 2000 een gekost, dat was, las ik pas. Dat ik, een ik, ik neem één voorbeeld uit, jou, uit jouw boek. Je beschrijft de redactie van NRC Handelsblad, de kunstredactie in Amsterdam. Die was in tegenstelling tot de, van, de rest van de redactie dus hier in Amsterdam gevestigd. Ja. Dat was een, zoals jij hem beschrijft, buitengewoon elitaire redactie... die eigenlijk heel weinig bemoeienis van hoge hand uh, ja. dulde. Jij was die bemoeienis van hoge hand en terwijl je een katern waar kleur in voorkwam... Nou, de hoofdredactie wilde dus... Uh, en ik was chefredactie op dat moment. Ja. Dus, dus een soort aanhangend lid van de hoofdredactie. Niet echt. Ik was chefredactie. En de hoofdredactie leek het... omdat toen voor het eerst de perse kleurendruk aankonden... dat is nog maar twintig jaar geleden, mind you... leek het de hoofdredactie een goed idee... als het cultureel supplement... dat was de vrijdagse bijlage over kunst en cultuur... voor een deel in kleur gedrukt zou gaan worden. Ja. En ik werd als boodschapper daarvan naar Amsterdam gestuurd. En... Dat wilde men niet. Want kleur, dat was vulgair. Dat was vies, alles moest zwart-wit. Het was niet stijlvol. Nee, dat niet werd je? echt gezien als iets wat bij tabloid hoorde. En daar kwam Peter Thorst ineens met het idee om van alles in kleur te gaan zetten. Dus dat, De Blagen uit Den Haag. Dat is eigenlijk wel een mooie titel, zeg. Ik moet nog wat tegels. Je mag het van me kopen, hoor. De uiteraard. Ja, ik doe ik doe hem niet gratis weer. Kom op, zijn zaken doen. Ja, die onthaak. Maar ja, dat Je was toen even voor de duidelijkheid, anders denken de luisteraars dat ik iedereen maar loop te beledigen. Maar je was toen echt nog een jonge man. Ja, maar ik was ook helemaal. Was vroeg. Ik was vroeg rijp. Ik was 29 en chefredactie. Dus daar werd natuurlijk ook met enige vond van wenkbrauwen naar gekeken. Ik hield erg van kunst. Uh, en nog steeds. Dus het is dus nou niet zo dat, dat ik daar uh, voorstelde om, om uh, uh, de kunstredactie op te heffen. Maar het leek ons zo aardig om nou eens te proberen om iets in kleur af te drukken. Ja. En weet maar, je nog met welke one-liner je het pand uit bent gestapt? Nou ja, ik... De, de, het was een zeer verhitte discussie... waarin allerlei dingen mij werden toegevoegd... om he, dat, dat ik te, dus bezig zou zijn de krant te vulgariseren. Je moet het ook allemaal in de tijd zien. Hè? Bedoel, maar ik vond het alleen een hilarisch een verhaal. Een van de jaren 80, 90. Nou ja, omdat, ik vond het wel hilarisch verhaal... omdat het, het, het, het liet zien hoe uh, conservatief die redacties eigenlijk waren. Uh, Zwart-wit, dat, uh, dat was chic. Ja. Nu, nu elke pagina van de NRC staat een kleurenfoto. Uh, dus toen ik, toen ik samen met een... Uh, Lid van de hoofdredactie, dus zo'n een, een, een drie kwartier die um, ik heb emmer over mijn hoofd heen gekieperd had gekregen. Kon ik het inderdaad niet laten om bij het weggaan nog één laatste vraag te stellen. Uh, om puur om terug te pesten, geef ik achteraf beschaamd toe: namelijk, um, maar waarom zijn al die, die schilderijen in het museum eigenlijk in kleur? And Never the Twain Shall Meet. Daar werd ik niet populair van. Het is niet goed gekomen tussen jou en de kunstredactie meer. in nooit Amsterdam. Nooit meer, nooit meer. Maar ik ben hun stukken blijven lezen, want wat ja. konden die mensen vaak mooi schrijven. Dat wel, hè. De dag dat de krant viel, daar gaan we het over hebben. Het journalistieke jongensboek van Peter Ter Horst. I'm Ja, we dachten bij een jongensboek hoort een jongenszoon... De river van Bruce Springsteen. Die praten we zo over door met Peter Tehorst. Ik wil nog even tegen de luisteraars zeggen dat ze maandagavond bij Kunststof kunnen zijn. Want dan wordt de avond van het luisterboek hier in. De Smet in Amsterdam gehouden. Met de bekendmaking van de winnaar van de Esther Luisterboek Award 2012. Speciale gast is Gijs Scholden van Aanschat, de acteur. De winnaar van vorig jaar van de award. En u kunt hierbij aanwezig zijn. Er uh, komt niet vaak voor dat dat kan, maar nu kan het dus wel. Uh, acht uur in de, zaal, in de grote zaal van de Smet in Amsterdam. We hebben een stuk of tien kaarten nog over. Die worden op dit moment... Aan u gegeven, als u er op tijd bij bent, kunststof.ntr.nl. Wie het eerst komt, het eerst maat. Dus stuur u... Uh, uh, verzoek voor aanwezigheid bij de avond van het luisterboek aanstaande maandag in Amsterdam. U kunt overigens op datzelfde adres uh, uh, via het gastenboek ook reageren op onze uitzending radiokunsthof.nl of via twitter.com uh, hashtag radiokunsthof op deze uitzending. Onze gast is Peter Terhorst. Hij heeft een jongensboek geschreven, kun je zeggen. De dag dat de krant viel, een journalistiek jongensboek De memoires van een krantenman die een leven lang stukken schreef en redigeerde aan zijn bureau in Den Haag of in Zuid-Afrika of in Albanië. En die het uiteindelijk schopte tot chefredactie van NSC Handelsblad en hoofdredacteur van de Haagse Courant. Totdat die krant een dag niet meer zakte, zoals dat heet in het jargon, maar viel. En dat was de opmaat tot jouw vertrek, Peter, bij de krant... uit krantenwereld, weg van de pure journalistiek. Heeft nog even, heb je ja. een jaartje of vijf, dacht ik, intermediair gedaan... hoofdredacteur, en, uh, en nu, uh, ja, nu ben je adviseur. Daar gaan we het straks wel over hebben. Jouw jongensverhaal begint eind jaren vijftig in de, de wijk... Morgenstond in Den Haag. En Morgenstond was niet per se goud in de mond... Nee, het was. Uh, uh, uh, mijn ouders gingen daar in 1961 wonen en. Uh, het was typisch zo'n naoorlogse, snel uit de grond gestampte wijk met heel veel flats. Um, ik geloof dat het in Amsterdam ook bestaat, Osdorp. Of Zeker. Zo, uh, met, uh, met hele grote binnentuinen waar je de hele dag voetbalde. En, uh, uh, en het, was, het was een tijd waarin. Um, ja, eigenlijk iedereen, dat vond, dat vond ik over terug, aan terugdenken. Iedereen was eigenlijk hetzelfde. Het was een uh, uh, was over, even, eenvoudig overzichtelijk leven. Het was een geweldig leven eigenlijk. Ja, eind iedereen jaren 50 hebben iedereen het Iedereen was al. even rijk, uh, ja, want iedereen was arm. Ja. Je ouders gingen nooit scheiden. Uh, uh, je ging allemaal naar het voetballen. Er waren geen auto's. Uh, het was heel simpel. Je had een fiets. Jullie en, waren mensen. Een brilkrim op bril zondagavond, dat ja. was ook heel belangrijk. Ja, mijn moeder noemde ons mensen. dat vond ik heel, altijd wel een intrigerend woord, want uh, zij bedoelde het trouwens heel positief. Zij zijn, zijn had wel iets met flatjes. Mensen zijn ook altijd in flatjes gebleven. Toen ze een keer het fout maakte om een huisje te kopen op de begaande grond met een tuintje... is ze na een jaar weer teruggegaan naar, naar, naar een flat. Ja, want nou ja, een flat heeft natuurlijk iets, iets uh, uh, sociaals. Want er wonen heel veel mensen op de galerij. En, en we hadden met name die begintijd, moet je je voorstellen, vier etages. Dus acht woningen. Daar wonen zeker veertig kinderen in alle leeftijden. Nou, gewoon gezellig. Een kinderparadijs. Ja. Ontzettend leuk. En niks uh, gamma tuinhekjes uh, tussen, tussen de kinderen van uh, het ene huis en het andere huis. Dat was ontzettend leuk. Maar mensen was ook een begrip dat iets anders uh, herbergde. Ja. Namelijk uh, ook wel de beperking in zich had. Ja, ja een soort, maar ook een soort bescheidenheid. Uh, ik... ik... In het boek probeer ik een beetje op dat woord uh, door te denken. En, en dan, ja, dan voel je natuurlijk wel dat het ook iets te maken heeft met... Uh, stel je niet te veel voor van het leven. Hè? Uh -huh. Je komt uit een fletje en er wonen altijd mensen voor je, naast je, onder je... en soms zelfs op je. Dus erg hoog zou je niet komen. Dus uh, uh, ja, het heeft wel iets beperkt, maar tegelijkertijd was het voor een dromertje als ik... Uh, de ideale uh, omgeving om uh, uh, bij weg te dromen. En je te voor te stellen dat je geen fletjesmens meer kon zijn. Ja, want jij bent eigenlijk een van de weinige fletjesmensen uh, uh, uit je omgeving, althans, van dat moment, die, die kon ontsnappen aan, aan, aan dat fletjes gebeuren. Uh, ja, nou er zijn wel. Ik uh, weet uh, bijvoorbeeld Marcel Gelouf, hoofdredacteur. Ik zie nu ook alweer een boek voor me, mensen. <laughs> Zeker nog eens een, een heel boek waard. Maar bijvoorbeeld Marcel Gelouf uh, van uh, het NOS-journaal, die is ook daar opgegroeid in die wijk. is ook een Fletjesman. Hij is ook een Fletjesman, uh, hoewel ik hem nu misschien uh, onrecht aan doe. Want er stonden soms ook verdwaalde gezinswoning in. Dus hij mag niet. reageren op deze hij mag, uitzending. Hij mag bellen zelfs, uh, Marcel. Maar... Uh, uh, nee, uh, uh, het was eigenlijk een heel overzichtelijk leven waarin ook niet al te veel werd verwacht van je, van je toekomst. Ik, bedoel, ik ben later een keer op een reunie geweest van mijn oude school. En wat mij opviel was dat de meeste mensen toch gewoon uh, in verzekeringen waren gegaan. Nou, ik niet. En, en ik had de krant. Dus de, de krant was mijn geluksmachine en hij heeft mij de wereld ja. Ja, doorgeleid. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Wil je even het eerste deel van het boek, de eerste pagina, meteen voorlezen? Waarin staat, het begint hier gewoon bij het begin. Ja? En het loopt tot hierdoor. Oh, dat is heel eind. Ja. ja, het is een heel eind. Maar het is zo mooi omdat het meteen aangeeft waar je vandaan komt en waar je naartoe ging. Oké. Okay. Het komt allemaal door Hans. Hans was mijn buurjongen in het portiek. Hij was vier jaar ouder dan ik en je zag zijn ogen nauwelijks. Twee streepjes in donkere grotjes in een pokdalig gezicht. Ik verdacht er maar van dat hij toen al op zijn zestiende af en toe een moord pleegde. Charles Bronson in morgen stond. Hij keek alsof hij alles al wist. We stonden uit de na het voetballen toen hij bij hoge uitzondering het woord op me richtte. Wat wil jij later worden? Profvoetballer, zei ik meteen. Hij moest het lichte kraakje twijfel in mijn stem hebben gehoord... Ik was als twaalfjarige in C2 terechtgekomen. En niet in C2. C1, waar de echte talenten speelden. Te langzaam. En als dat niet lukt? Ook dat wist hij al. Schrijver, denk ik. Ik sprak zo achterlo achterloos mogelijk. Want ik kon schrijven, vond ik zelf. Of de andere 800 leerlingen van mijn school dat ook vonden, wist ik niet. Die moesten zich, als de schoolkrant uitkwam... een weg banen door 52 pagina's van mijn hand. Korte verhalen... Interviews, kritische commentaar op het directiebeleid... een open brief aan Idi Amin, een gefingeerde lieve Lita-rubriek... obscure LP-recensies en ik geloof zelfs een kookrubriek. Je moet journalist worden, zei Hans, terwijl hij de horizon afspiedde naar Indianen. Sportjournalist. Waarom? Mijn vader las elke dag het Binnenhof, het dagblad voor Katholiek Den Haag. Pagina 2 ging over kerken, met iedere dag een andere pater op de foto... Zoiets als de derde pagina van Britse tabloids, maar dan met een pij aan. Toen sprak Hans de historische, majestueuze, alles openbarende woorden... die mijn leven zouden bepalen. Dan mag je gratis naar alle wedstrijden. Als de tijd ooit heeft stilgestaan, was het op die zwoele dinsdagavond... in de gemeenschappelijke achtertuin tussen de flats van vier verdiepingen... waar onze jongensjaren zich afspeelden. Doodstil leek het, net als op 4 mei... De enige dag in het jaar dat mijn vader even in zijn ogen wreef. Ik kon het niet geloven. Gratis? Helemaal gratis, zei Hans. Precies op dat moment besloot ik journalist te worden. En dat is natuurlijk een fantastische basis, Peter, voor een carrière in de journalistiek. Want je hebt het gewoon vrij serieus aangepakt. Je bent recht op je doel afgegaan. Op je zestiende schreef je. Uh, je, je bent eigenlijk overal was je vroeg bij. Al heel jong had je een goede plek op de redactie in Den Haag. Al heel jong werd je chef. Al heel jong was je correspondent Zuid-Afrika. Je was jong toen je naar Albanië ging. Je was jong toen je hoofdredacteur werd. En in het boek is het dan. En toen opeens was je oud. Ja, ja. Ja, dat, hè? ja maar ik ben ook jong de journalistiek uitgegaan, want ik ben nog niet met pensioen zoals nee, het meest. Nee, dus dat nee. helpt dan weer. Maar dit is het is wel waar... is een soort blitzcarrière echt gemaakt. Ja, maar dat, kwam ook, dat is ook bij toeval, omdat ik werd uitgeloot voor de school van journalistiek... en toevallig dan op mijn achttiende ineens een baantje kon krijgen. Dat is denk ik de allerlaatste generatie journalisten die dat konden overkomen. Als je niet, bij een, als je niet op een school van journalistiek uh, was geweest... Je eigenlijk niet, kom je nu niet meer het vak in. Nee. Maar je had ook zoiets dat het heilig vuur heet. Je wilde heel graag. Ik wilde niets liever dan schrijven. En ik wilde niets liever dan gratis overal heen. Um, en uh, ja, ik merkte dat uh, de journalistiek en de krant... Um, allerlei wegen opende en deuren opende... Die, waar ik me niet kon voorstellen dat een ander vak dat ook kon. Mm -hmm. Het simpele feit dat je iedereen die vraag stelt... en, en dat iedereen ook nog antwoord gaf... En dat je er gewoon heen kon en dat je vragen kon stellen... dat is voor nieuwsgierige mensen wel uh, het mooiste wat er is. Hoe lang is, is die verbazing uh, bij je gebleven eigenlijk? Die is nooit overgegaan. En volgens mij is dat de enige redding voor een journalist... Uh, en misschien eigenlijk ook wel voor een mens. Uh, mensen die ophouden nieuwsgierig te zijn... zijn per definitie saai en afgelopen, uh, naar mijn mening. Ik, ik ben mij in alle, alle fasen van mijn, van mijn uh, journalistieke avontuur... over uh, in Zuid-Afrika was, of in Den Haag, of in Albanië, of als hoofdredacteur, blijven verbazen over wat misschien dan wel mijn motief was: uh, de absurde, de absurditeit van het alledaagse. Ja. ja, dat zocht jij bijvoorbeeld op, ook gek genoeg, in een ontmoeting met Bruce Springsteen, die je beschrijft in het boek. We hoorden hem net uh, ja. een van zijn klassiekers, The River uh, ja. zingen. Is overigens een muziek die heel goed als soundtrack bij dit boek kan, want. Want ja. ik zie ook wel een beetje cowboy lazen bij dit boek. Ja. Uh, is toch zo, hè? Is wel een beetje waar. Ja. Zo'n dit jongetje wat nooit oud wil worden, achter. Ja. Uh, maar jij, jij hebt ook geen enkele uh, hindernis om uiteindelijk je doel te bereiken, namelijk Bruce spreken. Ja. Ja, nou ja, dat kon dus niet, want uh, hij gaf geen interviews. Uh, dat had hij natuurlijk ook helemaal niet meer nodig in die jaren. En ik was een enorme fan van hem, want ik zag op mijn vijftiende... dat eerste beroemde concert hier in het RAICongresscentrum in Amsterdam. Uh, 1975. Um, en hij was weer in Nederland en nu was hij veel groter. En hij stond drie avonden in de Kuip, dus hij liet zich door niemand interviewen. En heel toevallig uh, uh, trainde ik op dezelfde sportschool... Als waar hij op een ochtend kwam trainen. Ik werd gebeld op de redactie van NSJ Hansblad. dat Bruce Springsteen met zijn hele band zou komen trainen in die sportschool. Ja, ben hij natuurlijk heen gereden met een fotograaf. En, uh, uh, en ja, mijn, vermomd als wat? Ik had mijn sporttas nog achterin. Dus ik, uh, ik stond in de kleedkamer en verkleedde mij met Bruce Springsteen samen en zijn hele band. Zijn een, was wat, hij toen al dat hele gespierde aan, aan de bovenkant? Hij was natuurlijk gespierder dan ik, ja. Ja, hij was natuurlijk gespierder dan ik, ja. Hij had, had toen dat working-class uh, imago opgebouwd. Met, en, met, die, uh, met die afgeknipte uh, ja, uh, hempjes. Ja, uh, ja, nee, je hebt hem goed bestudeerd. Hallo, ja. is ja. een held van me. <laughs> ja, precies. En uh, dus, maar ja, wij mochten, ik mocht absoluut niet, en de fotograaf ook niet, en mijn collega Robert van der Roer die was ook niet, mochten niet. Uh, laten blijken dat we van de krant waren. Want dan hadden ze ons echt uh, eruit gegooid. En uh, gezien hun biceps konden ze dat ook. Dus uh, ja, we gingen een beetje naast hem zitten... en, uh, en niks nikszeggende vragen aan hem stellen. En uiteindelijk een foto gemaakt... Ja. Uh, onder het mom van... Uh, uh, meneer Springsteen, uh, vindt u het goed als we een foto maken... voor het krantje van de sportschool? Dat heette NRC Hansblad, maar dat wist hij niet. En zo is er de volgende dag inderdaad een stuk in de NRC verschenen. Nadat ik, en dat is natuurlijk de wondere wereld... Van, waar de journalistiek je soms in kan brengen... mij in de kleedkamer gezamenlijk met Bruce Springsteen eh, heb uitgekleed. Dus jij weet ook hoe hij er bloot uitziet, bedoel ik? En hij ook, hoe ik er bloot Oké. Okay. Dat laatste, daar wou ik niet echt op inzoomen nu. <laughs> Je ja, eindigt dat uh, hoofdstuk met... De foto stond de volgende dag in de krant. Boven de kop een uur krachttraining met de bos. Ver weggestopt op de achterpagina. Dat wel, het bleef NRC Handelsblad. Ja, nou, de krant als ja, meneer. Nou ja, maar het, dat was toen ook echt nog de sfeer op die krant. Ik weet dat, dat wij, wij waren een soort jonge honden daar. En uh, dit, dit, voor Robert en, en, en ik was dat een enorme belevenis. En we kwamen terug op de krant en uh, kwamen, vertelden dat verhaal, Bruce Springsteen, dit nou. Totaal niet. Er was totaal geen opwinding over. Ja, misschien een stukje voor de achterpagina. Ja. Hoewel ik denk dat het vandaag de dag zou ook op de NRC op de voorpagina staan. Ja, dat is een beetje veranderd, hè, ja. bij NRC. Ja. Ja. Ja. Um, in hoeverre speelt nou mee die achtergrond van fletjesmensen? Op, uh, in, in de keuzes en, en, en de gang die je bent gegaan uh, in de journalistiek, denk je? Goeie vraag. Um, ik denk dat de drive die daar in Fletjesland ontstond... was om een grotere wereld te leren kennen. Uh, um, om weg te, ik, bedoel, ik ontsnapte aan, aan, aan de over, die overzichtelijkheid van het bestaan door weg te dromen bij de wereldkaart en, en andere landen te bekijken... en te denken, het zou toch mooi zijn. He? Misschien omdat het klein was, wil je iets groters. Dus mm -hmm. ik denk wel dat dat bij mij heeft gespeeld. Bij een hele hoop andere mensen niet, hoor. Maar was dat Want onder. min of meer toevallig kwam je op allerlei plekken op de wereld uh, terecht. Niet per se omdat je zuid afrika deskundige was, bijvoorbeeld. Nee. Maar wel weer op een tijd die zeer cruciaal was in de geschiedenis. Namelijk Mandela was... Naar Tientallen jaren vrijgelaten uit het gevangen. En net op dat moment werd jij daar ge, ja. ge, als, als correspondent neergezet. Ja. Uh, ik krijg de indruk door je boek dat dit jouw gloriejaren waren. Maar is dat ook zo? Uh, gloriejaren, dat vind ik een moeilijk woord. Want... Dan ben je bang dat je die jaren daarom nou ja, niet meer zo leuk nee, waren. Nee, maar die waren ook zo leuk. Ik bedoel, hè, maar ik vond ook Stadsverslag even geweldig. Uh, ik, ik vond ook hoofdredacteur prachtig, hoe, hoe, hoe moeilijk en, en verdrietig het ook afliep. Maar, uh, maar wat, ik denk wel dat ik in Zuid-Afrika uh, de journalist ben geworden die uh, in mij zat. En Omdat waar zat hem dat in? De confrontatie met een hele complexe samenleving... Mm. waarin je al je intuïtie moest gebruiken om uh, iets ervan te doorgronden maar ook het, het, het puur alleen werken met de zware verantwoordelijkheid... die je, vind ik, als correspondent hebt... dat je in je eentje uh, een heel land moet voorlichten over een ander land. He, want er waren niet zoveel correspondenten. Ik deed ook nog radio en televisie. RTL Nieuws en allerlei radiostations. Dus uh, ja, jouw blik op dat land was nogal bepalend... Voor, voor de blik van een hele hoop andere mensen. En dat heeft mij wel, uh, nou ja, zullen we zeggen... journalistiek volwassen gemaakt. Speelde daarin ook een rol dat je eigenlijk van meet af aan twijfelde over jouw eigen positie daar? Omdat je bijvoorbeeld een blanke journalist was in een land waar in de meerderheid toch uit zwarte mensen bestond? Ja, nou is. Kijk, journalistiek is natuurlijk een beetje antropologisch veldwerk uh, in het buitenland. Je, je, je komt in een cultuur terecht waar je. Sowieso al, al, al niet zoveel van begrijpt, dat geldt waarschijnlijk ook voor, voor Engeland. Mm. En dat gold voor mij zeker toen ik later ook nog correspondent in Oost-Europa werd. Maar er waren extra dimensies, uh, uh, zoals het feit bijvoorbeeld dat in Zuid-Afrika blank en zwart zo gescheiden leefden toen nog en nu eigenlijk voor grote ogen hoor. Dus het betekent dat je altijd uh, hindernissen moest overwinnen om de andere wereld binnen te komen en dat je ook werd gezien als iemand met een, uh, een, een betrekkelijk duidelijk andere huidskleur. Ja. Wat was jouw ant antwoord dan op zo'n hindernis? Um, niet bang zijn. Uh -huh. Er altijd proberen heen te gaan. Uh, er op af. Uh, ik, uh, ja, en luisteren, kijken, praten. Uh, wel zorgen dat je altijd mensen bij je had... die uh, de lokale talen ook verstonden. Uh, of die de, wisten waar je wel niet toe, naartoe moest. Maar ook daar toch weer de permanente nieuwsgierigheid. Wat beweegt hen, maar ook wat beweegt... He, wat beweegt Zwart zuid afrika Wat be beweegt de Afrikaners? He, onze eigen een, een, een rare nazaten die daar toch de apartheid uh, begon. Waarom eigenlijk? Is, dat, is daar iets van te begrijpen? Want ik, ik, ik heb wel in de loop der jaren uh, ben ik tot de conclusie gekomen dat eigenlijk niemand gelijk heeft. Dat niemand gelijk heeft? Nee. Dat vind ik eigenlijk ook wel een soort basis uh, uh, uh, onder de journalistiek. Dat had op je tegel kunnen staan bij wijze van. Ja, daar heb ik ook nog over nagedacht. Ja, nee, maar, nee, maar, kijk, als je ervan uitgaat dat niemand gelijk heeft... moet je dus altijd in alle posities verdiepen als journalist. Mm -hmm. En moet je dus gedwongen verwonderen. Uh, daarom is het heel uh, uh, uh, ongelukkig om in de journalistiek kanten te kiezen. En te denken dat één iemand gelijk heeft. Mm -hmm. dus het verhaal is vaak zoveel complexer. Dan ja. wij denken. Dus ik geloof niet in dat soort schisma's. Maar goed, jij bent wel een product van de jaren 50 en 60. En dat was een tijd waarin nou, alles... In de jaren 50 was ik nog min 9 hoor. Dus... Ik Eind van de jaren, 50 Peter geboren? Of wat, of ja, heb ja, ik me nou negen, heel erg vergist, nee, negen, had ik mijn leesbril niet op? 59, oké, okay, ja, op een ja, randje. Ja, oké. Okay. Uh, je wil jezelf jonger maken dan je bent. Een jonger, he? Een ja. hevig jongen. God, ingewikkeld is dit <laughs> toch allemaal met die kerels tegenwoordig. Maar uh, uh, in ieder geval ben je uit een tijd dat de journalistiek ook sterk, sterk gepolitiseerd was natuurlijk. Dat, ja. je, dat je een kam. Je, je was ja. links of je was rechts. ja. ja. En ik zie ook in dit boek dat jij, echt, jij probeert je daar totaal ja. aan te onttrekken. Was ja. dat ook mogelijk? Ja. Want eigenlijk was een journalist er gewoon ja. links, behalve ja. G.B.J. Hilteman. Ja, maar dit is, ik heb een, denk ik een natuurlijke neiging om, ergens, om nergens bij te willen horen. Um, en ik, ik heb een soort innerlijke afkeer van um, ideologieën. Uh, omdat die volgens mij weinig goed brengen. En um, dat is eigenlijk wel... En, uh, er zijn mensen die zeggen, ja, dat komt omdat je gewoon zelf uh, geen uh, niks bent. Uh, een soort chameleon. Maar uh, ik vind die het eigenlijk Wie zegt dat dan wel, tegen jou? Ik vind het, nou, vrienden bijvoorbeeld. Um, die vinden jou chameleontisch. Ja, chameleonitis. Uh, waar sta je nou eigenlijk zelf, weet je wel? En uh, nou, ik, vind, ik vind het comfortabeler om, uh, om de positie van de buitenstaander altijd in te nemen. En niet zo gauw iets te vinden. En de journalistiek is een ideaal vak voor mensen die... Uh, uh, eigenlijk niks vinden, maar wel overal bij willen zijn. Maar dan is het toch een, een bijzondere carrière. Want eerst ben je correspondent en dan kan je je natuurlijk heel goed permitteren... om aan de zijkant van een vreemde samenleving uh, de zaak te observeren. Ja. Maar dan uiteindelijk word je toch teruggeroepen door kantoor, zullen we maar zeggen. Ja. En je wordt chef, en je wordt hoofdredacteur... en dan word je gewoon een baasje. Ja. Dan ben je gewoon een man met een pak en een stropdas. Ja. Nee. Dan zit je bij belangrijke vergaderingen. Ja. Dan kan je die positie toch eigenlijk helemaal niet veroorloven. Nee, nee dan, dan spring je er echt in. En dan moet je de leiding nemen. En dan kun je niet meer zeggen, ik doe niet mee. Maar... Nee. Wat voor Peter Tehorst zagen we dan op dat moment? Ja. Ik geloof toch wel dat ik... Uh, uh, uh, probeerde met enige bevlogenheid leiding te geven aan zo'n krant. En dat ik dag en nacht uh, uh, probeerde om uh, de journalistiek en de krant beter te maken. Mm -hmm. uh, met vallen opstaan. en opstaan. En dat ik vooral heb geprobeerd om, dat vind ik taak nummer één, uh, mensen beter te maken, journalisten beter te maken. Ze te laten groeien, een talent te laten ontwikkelen. Dat vind ik heel erg belangrijk om te doen. Mensen om jou heen die met jou gewerkt hebben... die vinden je allemaal een waanzinnig goede hoofdredacteur... Dank je. Misschien om die kwaliteit. Uh, heb die je precies die... de mensen gesproken. Die ja. Ik heb aangeraden Oh, je bedoelt dat er ook mensen zijn... Je nee, bedoelt nee. dat we Ben Knaap niet gebeld hebben. Nee. Nou, nee, die was op de boekuitreiking. Dus, uh, ja, oh, ja. Jullie, zijn wel, jullie kunnen wel Absoluut. door één deur. Absoluut. Ook al heeft hij uh, een pootje licht en eruit gewerkt. Ik was een hele ja, goede... Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, je was een hele, hele goede hoofdredacteur. En je was een hele goede journalist. ja. Daarom verbaast het mij eigenlijk wel dat ik aan het eind van het boek tot de ontdekking moet komen. dat je gewoon de journalistiek bent uitgestapt. Is, ja. dit, het, is dit het resultaat? Is dit teleurstelling of wat is dit? Nee, nee, nee, nee, nee helemaal niet. Maar uh, kijk, je bent het zelf. Je bent overal nog wel vroeg aan begonnen. Dit betekent ook dat je vrij vroeg alles gedaan hebt. Dus ja, ik, ik werd 50 uh, uh, en dacht: ja, ik heb de laatste 10 jaar als hoofdredacteur gewerkt. En Um, toch heel veel moeten bezuinigen en, en uh, mensen moeten ontslaan. Ja, dat vind ik niet het allerleukste. Als ik terug ga naar het schrijven, ga ik dingen doen die ik al eens gedaan heb. Uh, ik had best nog ergens correspondent willen worden... maar dat kan door mijn persoonlijke omstandigheden niet. Waarom niet? Uh, nou, ik, ik heb uh, kinderen die hier op school zitten... en die kan ik allemaal niet meenemen naar, naar verre buitenlanden meer. Dat, dat, dat is nou helemaal zo. Um, maar ik heb het ook allemaal gedaan. Dan dacht ik, ja, nou kan ik, kan ik dus misschien nog proberen... ergens anders hoofdrector te worden. Dat is dus allemaal de komende jaren... meer van hetzelfde. Uh, uh, decline management. Uh, neergangsbegeleiding. Mm -hmm. Daar heb ik gewoon niet zo zin in. Omdat eigenlijk bij elke krantenredactie... is dit aan de orde van de dag. Bezuinigen, dus mensen de deur wijzen. Ja. Inkrimpen. Ja. Meer naar de adverteerders een... kijken. Het, ja. is, het is gewoon een zinkend schip, zeg je. Nou, kijk... Wat ik, wat, ik, wat ik aan de andere kant heel interessant van deze huidige uh, fase vind, is dat je, je dwingt jezelf om te innoveren. Hè? Mm. Door, door, door, door online, door internet um, en door uh, dat vertrek van die lezers, moet je manieren verzinnen om die krant toch rendabel te houden en uh, nieuwe wegen te bewandelen. Dat ben je daarin geslaagd vinden? Daar? daar ben ik niet in geslaagd. Want, uh, de krant is weg. De krant is weg, maar ik had, vond ik zelf, een heel goed idee... waar de uitgeving niet aan wilde. En dat is een idee dat ik eigenlijk andere kranten ook zou raden. Nou, uh, vertel. Nou, ik, vond dat, ik vind eigenlijk dat kranten best, uh, uh, als het niet meer zo goed gaat... kunnen besluiten om alleen maar in het weekend uit te komen. En door de week op internet. Dus dan maak je een hele mooie, dikke weekendkrant. Want wat blijkt, uit alle leescijfers in het weekend... hebben de mensen wel tijd uh, om een krant te lezen. Mm -hmm. En dan willen ze er ook een. Uh, maar de rest van de week hebben ze gewoon geen tijd meer. Dat, dat is het belangrijkste. Tijdgebrek uh, het, en de grote hoeveelheid alternatieven. Maar, maar het, dus ik zou, even, ik zou heel sterk ik inzetten. Ik wil heel graag mee ja? met je idee. Maar links en rechts is de krant toch ook gewoon finaal ingehaald... door internet, door de snelheid van televisie Zeker? en radio. Zeker. Uh, de krant is een beetje, het is een meneer... maar het is een, een beetje een langzaam lopende meneer met een stok in de hand. Ja, maar aan de andere kant, de krant biedt iets wat uh, internet niet doet... En wat radio en televisie ook veel minder doen. Namelijk Zoals? Verdieping. Uh, goede onderzoeksjournalistiek. Uh, een, een veel breder beeld geven van ontwikkelingen. Hein, ze in context ook kunnen plaatsen. Het hoeft allemaal niet zo snel. Uh, dus ik, en je ziet dat, de, dat daar... Ja, bedoel, er worden in Nederland nog steeds heel veel kranten gelezen. met uh -huh. Maar ik vond zelf, toen die Haagse krant al jarenlang achteruit ging... maar wel op zaterdag heel goed werd gelezen... Nou, waarom beginnen we niet met een weekendkrant? Daar heb ik natuurlijk ook geen 190 redacteuren meer voor nodig. Dus die kan ik tegen veel lagere kosten maken. Maar ik bied een fantastische krant met alles over de stad... alles over de regio, alles over de wereld. De, de uitgever strooiing. wilde je niet aan, hè? De uitgever wilde je niet aan. En, en dan zie je dus meteen hoe vast je zit in verdienmodellen. Het was misschien ook te vroeg, hoor. Want uh, dat was ook in de jaren dat nog niet zoveel mensen... Mm -hmm. een internetverbinding uh, hadden. Uh, ja, maar nu ik las even tussendoor... maar ik las kunnen. dat de Haagse krant in 2001 PC had staan. Ja, dat, Is dat echt waar? Ja. Ik vind dat, dat ik, ik kwam terug. Maar dan uit, heb je de boot toch echt wel helemaal gemist? Hoor. Nou, ik weet niet of dat in, bij andere dagbladen veel beter was hoor. Want in 2000? 2000? het jaar 2000. Eh, ik kwam terug uit Zuid-Afrika. Dat had ik bij een krant gewerkt waar iedereen op zijn PC, op zijn bureau, internetverbinding had. En ik kwam naar de Haagse krant. En op die hele redactie, waar dus ongeveer 100 mensen werkten, de centrale redactie, was één PC met internet erop. Dat betekende dat er vier redacteuren stonden te wachten in een rij. Om, moest je aantrappen met de om even op hun hotmail te kijken. <laughs> en dat vind ik zo'n ontroerend beeld over, um, over uh, de bedreiging. Het leek wel alsof je daarmee het nog een tijdje buiten de deur wilde houden. Maar hij stond toch al? Ja. Het was een soort monster dat al. was al binnen? Dat ons beloerde. Maar ja. we probeerden hem nog klein te houden. Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk in die jaren daarna gebleken niet te lukken. Nee. Maar dus, te wat ik dus wil zeggen, je kunt innoveren met kranten. Je kunt, en ik zie dat ook bij heel veel kranten. Het is niet zo uh, okay. dat ze dood zijn. Uh, Bedoel je dan zoiets als NSC Next? Nou, waar nou, ze gewoon toch een, een, een hele leuke sprong nou, uh, richting ja, de, uh, de jeugdige... Uh, hele goede innovatie. Hele ja. uh, ik vond de pers een hartstikke leuke krant. Mm -hmm. Er gebeuren leuke dingen bij het Parool. Uh, uh, uh, ik vind de Volkskrant, sinds het tabloid is... Uh, echt een hele goede krant geworden. Veel beter nog dan, dan uh, daarvoor. Die hebben echt het tabloid maken in de video's. Maar films. levert dit ook uh, abonnees nou op? Ja, wat je dus ziet, en dat is, beschrijf ik met mijn eigen werdegang, met die krant, dat je, hoe goed je het ook doet, de oplage daalt. En dat betekent dat er natuurlijk structurele dingen aan de hand zijn. Uh, nou, en de... Uh, uh, dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, kranten kunnen verdwijnen. Uh, uh, en, en dat vind ik ook echt. Ik, ik, ik ben erg gehecht aan een papierkrant. Maar stel nou dat dat oude technologie is en dat er een nieuwe voor in de plaats komt. Dan maakt het mij niet uit of, of, of mensen het lezen op tablet of mobiel, weet ik veel. Nee, het gaat erom: blijven uiteindelijk die belangrijke, goede waarden van de journalistiek waar ik altijd in heb geloofd. De behouden. onafhankelijkheid en de opinieerende... Uh, die zoektocht naar hoe het echt zit. Uh, uh, de motieven van mensen, de motieven van machthebbers. Uh, alle partijen aan het woord laten. Niemand heeft gelijk. Uh, feitenonderzoek. Hoor feitenonderzoek, een, uh, hoor, diepte, de diepte ingaan, context, achtergrond. Als, als dat maar behouden blijft. En wat is nou het enge? Hmm. Die, met die hele verschuiving naar nou online... Ik heb nog niks beters gezien dan de krant. Online. Ik heb het gewoon nog niet gezien. Nou, de vraag is dus of we dat gaan... Dat gaan meemaken. We spraken Dick van der Meer. Hij is een collega van je vriend, journalist. En hij zei, hij zou nog een grote krant moeten gaan leiden. Een journalistiek instituut. Zijn talenten komen het beste tot zijn recht... wanneer hij in een creatieve omgeving is... waar hij een heleboel mensen kan aansturen. Hij is nu consultant. Een prachtig beroep, hoor. Maar zo'n vermogen om een creatieve journalistieke productie te maken... wordt hier niet aangesproken. En dat vind ik jammer. Philip Remark, Volkskrant, Peter van der Meers. NRC zijn goede hoofdredacteuren, maar Peter steekt daar met zijn creativiteit ver bovenuit. Hij zou een krant kunnen maken die een stuk verrassender is... En ik denk dat ik hem nu al gelijk geef. Oh, oh, in ieder geval in, zijn, in jouw enthousiasme. Want je tikt zo ontzettend hard op die tafel. Terwijl je dit, net zat te, dit pleidooi net zat te houden. <laughs> dat ik denk, die man die ja, moet er wel geen consultant ja, zijn. Nee, maar je hebt me nog niet over mijn nieuwe vak gevraagd. Dan moet je me dan eens horen. Oh, sla je dan nog harder <laughs> op tafel. Nee, maar uh, natuurlijk. Maar de journalistiek is, is, uh, is, is mijn leven geweest. Uh, en, en zal het altijd hou... blijven? Nee, nee, nee. Er is één groot... Grote troost voor alle journalisten die hun baan verliezen. Uh, er is echt een leven buiten de journalistiek. Wij, wij, bedoel, journalisten denken altijd dat buiten de groep is het allemaal vreselijk is. Nee, er zijn interessante mensen en interessante werelden nog buiten de journalistiek te ontdekken. En, dat is... en ik vind het ontzettend aardig van, van, van nee. mensen dat ze zeggen dat ik uh, het, het zou kunnen. Um, uh, maar dat, dat. Dat ga je niet doen? Die, die combinatie met. Uh, met het begeleiden van die neergang. Die had ik na tien jaar echt gehad. Ja. Nou is het ook zo dat dit boek uh, houdt op een gegeven moment op. Dan ga je een ander leven tegemoet. En misschien is het ook wel tekenen dat in dit boek... dat het ook vooral jongensromantiek is wat we lezen. We lezen eigenlijk komen er helemaal geen meisjes en vrouwen voor in dit boek. Uh, ook niet de vrouwen met wie je leeft ook niet de kinderen die je krijgt. Het lijkt net alsof je als een eenzaam kuifje... met je kniekousen die hele wereld ingaat. Maar volgens mij was er gewoon een privéleven. Ja, ja. ja nou, dus, uh, is dit uh, bewust beleid of wat is dit? Nou, ik wou het boek dun houden. <lacht> Kijk, als ik ook nog over mijn liefdesleven had moeten schrijven... dan was het echt veel te dik geworden. Nee, want maar het lijkt toch echt net of... Er als uitgeverij balans gezegd, Peter, dat, nee, dat doen we echt nee, niet. Nee, maar hier ontsnap je niet mee. Want, want het lijkt net alsof er helemaal geen persoonlijk leven was. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Uh, maar ik heb het daar gebruikt waar het relevant was voor dat journalistieke verhaal. Uh, ja, ik, ik kan uitgebreid uh, uitweiden over mijn vrouwen en kinderen. Maar, uh, mijn vrouwen en, en kinderen? Nou ja, goed, dat is het verhaal van mijn leven. Uh, uh, maar uh, waar gaat het nou om? Heeft dit relevantie gehad? Op welk moment is het relevant voor, de, voor het verhaal... over mijn journalistieke uh, uh, beelding en Werdergang? Nou, Op een moment was dat echt zo, en dan heb ik het ook meteen beschreven... Uh, toen ik correspondent was in Zuid-Afrika uh, en inmiddels twee dochters had, merkte ik dat ik niet meer zo goed uh, de townships in durfde. Ik durfde niet meer zo goed naar gevaarlijke situaties. Want die meisjes die waren thuis. Nou, uh, dat was een belangrijke bijdrage tot mijn keuze om terug te keren naar Nederland. Dus toen was het relevant. We hebben een hele belangrijke bron in deze gesproken. Dus je dochter, uh -huh. Savannah, 16 uh -huh. jaar oud op dit moment. Ik kan me heel weinig ervan herinneren, want ik was nog heel klein... en hij was er nooit. Ik kan me nog wel herinneren dat ik een keer s'nachts naar de wc moest... en toen kwam ik hem tegen op de trap en ik vroeg hoe laat is het? Het was kwart voor drie. En toen zei hij dat prins Klaus dood was en dat hij daarom moest doorwerken. Ik weet wel dat hij toen bij de krant heel stressvol voor hem was... en dat voel je als kind. Hij was heel vaak aanwezig, zat aan andere dingen te denken... en moest heel vaak de telefoon opnemen... Hij moest ook vaak van die negatieve dingen vertellen aan mensen. En dat was ook niet leuk. Ik geloof dat zij heel blij is dat je ermee opgehouden bent. Tjoe. Ik ben heel blij dat ze geen boek over me gaat schrijven. Maar uh, ja, nee, dat is waar. Het, het, het is ook een vak dat een hoog tol eist. Ja. En uh, die heb je bijna 50 jaar betaald. Of in ieder geval 30 professionele jaren. Ja. En dat vond je misschien ook wel genoeg geweest, of niet? Um, ja. Ja, ik geloof dat ik dat, dat, dat ongelooflijk slopende van zo, met name zijn hoofdrecteurschap, um, dat, dat had ik ook wel een beetje gehad, ja. Ik vind het wel leuk dat ik nu veel meer tijd heb voor andere dingen. Er komen reacties uit Morgenstond. Wat de, leuk. Ja, Mirjam van Leuke Nijzen heet ze. En uh, zij woonde op de Meppelweg. Hele goede herinneringen. 1957 hè, is ze geboren, dus misschien nou. heeft ze nog een beetje gespeeld. En die kinderen uit die tijd zijn echt niet allemaal in de verzekering terechtgekomen. <laughs> sorry, Mirjam. Onze sorry, naaste Mirjam. buren waren acteur Jules Crasset en zijn echtgenoten... die nog wel eens op mij gepast hebben. En de schrijver Willem Brakman was ook een van onze Kijk. buren. Kijk, zo wordt de Kijk. geschiedenis geschreven. Sorry, sorry, sorry. Uh, ik. Uh... Jij hebt aan je tegel gewerkt. Die ligt hier natuurlijk ergens onder een krant. Ik vertel ondertussen ja. dat Max zometeen na acht uur aandacht gaat besteden... aan het over overvallen die steeds meer gepleegd worden op ouderen. Uh, Alice de Bruin praat daarover zometeen in twee dingen. En jij hebt geschreven op je tegel. Roem kent geen genade. Dat was één van de vier boeken hè, bij jullie in huis. Mijn ouders hadden vier boeken. Uh, telefoonboek en drie boeken in leder op een plankje in boven het pet. <lacht> en één boek heette Roem kent geen genade. En dat vond ik zo'n als kind zo'n magische titel. Ik was nogal eens ziek en dan lag ik met de koorts... hoofd te kijken naar die drie boeken. En dan dacht ik, Roem kent geen genade. Wie was dat eigenlijk? Wie was de auteur? Gert Kramer, Nederlandse boekclub 1961. Maar ik vroeg mezelf altijd af: wie is Roem? Ik begreep <lacht> als kind helemaal niet wat dat betekent natuurlijk. En, het paste en... zo goed bij Morgenstom misschien. Roem nou je weet, het paste in ieder geval heel goed... Bij uh, uh, de laatste fase bij De Haagskant. Toen moest ik ineens weer aan het boek denken. Hè, toen ik uh, tijdens de fusie met het AD uiteindelijk terzijde werd geschoven. Mijn baan kwijtraakte. Zo hard had gewerkt al die jaren voor die krant. En uiteindelijk moest ik concluderen dat Rom geen genade kent. Zullen we samen even gaan huilen? <laughs> <laughs> dat klinkt wel. De dag dat de krant viel. Want zo heet, heet die geschiedenis. Een journalistiek jongensboek geschreven door Peter Telhorst. Leuk dat je er was. Dank je wel. Dank meneer ter Horst was was aflevering 2460. Morgen ontvangen wij wij Bravo Tim Muziek, Tot Haars. Tot dan. Radio hey. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. De Utrechtse volkswijk ondiep. Gezellig, de deuren stonden open, iedereen was buiten. Zomers, bier op straat, gezelligheid in de voortuin en ons kent ons. En iedereen let op elkaars kinderen. Luister zondag naar de documentaire Beter Wonen. Ja, er is niks meer te zien van het oude wijk eigenlijk. Over een volkswijk die moet veranderen een betere wijk moet worden. Gewoon jonge gezinnetjes, die, die daar helemaal niet op zaten te wachten. En ik ook niet. Zondagavond, 9 uur, ondiep. Ja, ik vind oude toch wel leuker. In Holland-Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hey, hey, hey, hey, uh, heren, er is voor beide opties iets te zeggen, maar laten we stemmen. Wie is er voor? Wie is er tegen? Nou, ik ben er ook tegen. Mooi.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 De eerste keer dat ik hoorde van het peutermenu broccoli kip van Olverit... was ik helemaal van... Om oh, yum, nom yum, yum, yummy, ja. Yeah. Maar toen ik erachter kwam dat er plofkip in zit... was ik best wel van... Uh, uh, plofkip. Dus Olverit, willen jullie het peutermenu broccoli kip... alsjeblieft weer om nom nom yummy maken? Zonder plofkip? Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen. Op